Smart Speaker app in de randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DHB. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van den Beek.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 Er is maar weinig verkeer. Dat kan op wat tijdjes na goed doorrijden. Er komt in Australië een groot landelijk onderzoek naar de aanslag bij Bondi Beach... waarbij 15 doden vielen. Vader en zoon schoten drie weken geleden tijdens een Joods feest lukraak mensen dood. Ze zouden zijn geïnspireerd door IS. De Australische premier zag eerst niks in een onderzoek. Hij was bang dat het jaren zou duren... De sociale verzekeringsbank is weer met de lijst met populairste babynamen gekomen. Bij de jongens is dat Noah, bij de meisjes Noor. Robin is de meest gekozen genderneutrale naam, gevolgd door Charlie en Riley. In Friesland worden pasgeboren jongetjes het vaakst hidden genoemd. De meisjes Lieke. En dan nu het weer van Weer Online.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 En dat was het nieuws. op Slijder. Jij vindt Charlie geen uh, genderneutrale ja, naam, hè? Ik ben net achter. Charlie XX. Charlie XX, Charlie XCX, Kirk. Aan Aan Aan Aan dat Aan dat Charlie Kirk een genderneutrale naam had. Dat is uh, nieuw voor mij. Charlie Poet. Uh, moet ik doorgaan? Ja, ik zoek even zeg maar nee, want ik ben uh, op... Charlie. Hey, we gaan nog even naar de weg toe. Ja, ja. Flitsmeister met de grootste files op de A1. Kootwijk, Apeldoorn, Zuid. 22 minuten door een ongeluk. En op de A12, Grijze oort Waterberg. 12 minuten. A50, daar een ongeluk tussen Grijze Oort en Schaarsbergen. Het is sowieso wel glad op de viaducten, merkte ik deze ochtend... Dus, uh, pas extra op. 50 minuten op die A50. Drie flitsers A12 Arnhem richting Ede bij 128,2. A16 Prinsenbeek richting Breda bij 59,5. En de laatste A32 Grauw richting Heerenveen. Charlie D'Amidio, zo kun je Bij 61,8. Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition.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 Zou Schiphol nou echt plat liggen omdat mensen de wasmachine eerder hebben aangezet? Dat die stroompiek toch. Is? Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Anou en Marijn. En dat gaan wij nog voor tien uur doen. Dus waag de gok van je leven. Bedenk vast rood of zwart. En WhatsApp nu alvast. Vegas plus je leeftijd met de gratis Slam app. Plus je... 7 over 9. Slam. Oeh, de morgen, Slam. Donderdag, bijna weekend. Morgen, mix Marathon. Yo, -ho -ho -ho. I was a ghost, I was a lone. Ha. Oh, to 18. Ha. Kiso gay. Giving the throne, I didn't know. Ha. To believe. Oh, your stage. I'm the Wat een dag weer, slam. Wat een dag weer. Jullie zijn gewoon medicatie. Medicatie gewoon. De Slam ochtendshow. Met Arno en Marijn. Wat is a wil, there's a way kind of beautiful. And every night has a state, so magical. magisch.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 De week even door. Op Waiting for Love, Monday till Friday. Nou jongens, we zijn bijna aangekomen bij dat weekend. Slim. Nog even een razendsnel rondje nieuws, doe dan maar. Het is kwart over negen. En mijn naam is Anul op je bijrijdersstoel. De Slam Ochtendshow. Update. En we beginnen in Italië. Een 42-jarige man uit Italië sleept een restaurant voor de rechter... omdat hij in een TikTok van het restaurant te zien is met zijn affaire. Zijn vrouw die zag het TikTok-filmpje en zette de man meteen op straat. De man zegt dat zijn privacy is geschonden... omdat hij niet wist dat hij gefilmd werd en dat het online gezet zou worden. Ik zeg gisteravond nog tegen mijn vriendin dat ik denk dat ze vreemd gaat. Ze zei dat ik precies zo klink als haar man. Daarom ben ik maar vreemd gegaan met de tweeling van Melis. Maar ik kan die twee goed uit elkaar houden, hoor. Bart heeft namelijk een snor. In Amsterdam is een bijzonder dier opgedoken. Een verdwaalde zeehond in het westelijk havengebied. Dat is hier bij de Slam echt om de hoek. Het gaat om een jonge grijze zeehond van vier tot vijf weken oud... die vermoedelijk via het Noordzeekanaal de stad in is gezwommen... om uit te rusten in de sneeuw. Oh. Het dier is inmiddels weer vrijgelaten op het strand van IJmuiden... en maakt het naar verwachting goed. De zeehond rustte even uit in de sneeuw. Zo lief. Over dingen gesproken die reizigers op Schiphol nooit zouden doen. Gisteren hoorde je de makers al eventjes in de slem middagshow. De grootste sneeuwpop van Nederland staat in Staphorst. Een nationaal record is gebroken met maar liefst 12 meter hoogte. De sneeuwpop heeft dennenbomen als armen en de knopen zijn van autobanden... Daarmee verbreekt Staphorst het oude record uit 1991... toen de hoogste sneeuwpop in Nederland 11 meter was. En wacht, ik, uh, ik krijg nu door dat we de 12 meter hoge sneeuwpop aan de lijn hebben. Uh, sneeuwpop, wat heeft u eigenlijk als neus? Ik heb wel mooi een neus. De Slam Ochtendshow. Update. Het is kwart over negen. Er gaat een spin gegeven worden aan het roulettewiel. Daarmee maak jij kans op een reis naar Las Vegas. Ja, gewoon op kosten van slam. Ik weet wel waar die dertiende maand van ons in is gaan zitten. Ah, in uh, jouw portemonnee straks. Je krijgt ook nog 2026 euro mee. WhatsApp alvast. Vegas plus je leeftijd. En wie weet, doe jij mee aan de gok van je leven.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 Somebody Voordat ik met mijn dag start, doe ik altijd een korte meditatie. Dus dan ga ik zitten op de grond, op de bank met een rechte rug. Ik laat komen wat er is, zoals uh, dankbaarheid of blijdschap. De slam ochtend sla show. De slam ochtend show. Fuck the neighbors, turn the music on. De allergrootste op Slam deze week. De Grand Slam door Thomas Gray en Rumors. Ik zie dat helemaal voor me. Al die casinos, de resorts, de mooie hotels, de palmbomen. La Vienne de Rie. Wat zeggen ze nou ook weer? Vive la vive. Wat heb jij nou? Wat is uh, No More Beds in het Frans? Wij zeggen het, het No More Bets, maar toen ben je aangesproken door een croupier... dat het niet No More Bats is, maar ze zeggen Vienne de Rie of zo... Jeetje, man, wat overlaat je me weer met een stortvloed? en schijt. <gijen> het is gewoon een croupier die bij zo'n roulette tafel staat. Die doet zijn hand zo over de tafel dat je niet meer mag inzetten. En dan ja. roepen ze iets in het Frans: Rennen va Renne va Renne ja, van plu. Renne van plu. Ah, rennen van plu. Renne van plu. Je mag zo meteen nog even inzetten hoor, geen zorgen. Hè. Rood of zwart, slim. En dan gaan we draaien. Komt het balletje op jouw kleur, dan win je een fiesje voor het finale spel. En ben jij heel veel dichterbij een reis naar Las Vegas, Vegas baby.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 Fandom. verzekeringen voor hoger opgeleiden. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Hey, goedemorgen Slem, het is uh, half tien. En dit is je weerupdate van <laughs> Weer Online. Maar ga op met kietelen. Deze ochtend is het droog en winter is hier en daar. De temperatuur boven de 4 graden. Later vanmiddag gaat het <laughs> regenen. Hou op! En er kan nog wat neerslag vallen. Hoe heet die storm die uh, van achter eraan komt? Die sneeuwstorm, wist je het nog? leek op Boretti. Eh, uh, gore Goretti. Goretti? Ik, Ik vond hem niet goretti, zo e ja. Hoe? Goretti. Goretti? Ja, storm dus dood. Min 10 graden, we gaan allemaal dood. Dat staat erbij? Dat staat er niet bij. Oh, dat bedenk je Het zelf... staat wel bij dat het min 10 graden wordt. Dat is wel echt koud, ja. ja. Goretti. Ja. Het klinkt nog niet heel gevaarlijk als ik hier nee. ben. Ja, klinkt het klinkt eerder wel, als he? iets op een Italiaanse kaart of zo. Ja. We gaan het meemaken. De slim Ochtend Show luisteren je met Anoura Marijn. En we gaan nog even naar de weg. A1 Kootwijk, Apeldoorn Zuid. Kwartiertje. A50 Grijsoord, Arnhem Centrum, half uur. En flitsers op de A9 Beverwijk richting Alkmaar bij 53,9. A12 Arnhem richting Ede bij 128,2. A16 Prinsenbeek richting Breda bij 59,5 en de laatste A32 gauw richting Heerenveen... behekt met de paal 61,8. En dan is hier het laatste nieuws van het ANP. Frans, jij zult het wel weten. Hoe gaat hij daar op Schiphol? Goedemorgen. Oh ja, eerst goedemorgen. Bij een ongeluk op de A1 bij Apeldoorn is een dode gevallen. Een auto botste, waarschijnlijk door de gladheid... op een berger die een andere wagen wilde wegslepen. De bestuurder kwam om. De weg is deels dicht... Rijkswaterstaat heeft dit winterseizoen al ruim 2,5 keer zoveel zout op de wegen gestrooid als vorig jaar om deze tijd. De meeste ging de afgelopen dagen de strooiwagens in. Die reden bijna 1,3 miljoen kilometer. Opnieuw problemen op Schiphol, alleen hebben die dit keer niks met de sneeuw te maken. Het vliegveld kampt met een stroomstoring in vertrek al 2. Het is niet duidelijk wat de impact ervan is. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Ja, ik zie ook die beelden van de NOS. Ja, als je nu toch op Schiphol staat en er komt een hele cameracrew met, met, met, met, met een verslaggever naast je staan. Dan ja, dan weet je eigenlijk al dat je daar de hele dag moet bivakeren. Sterkte daar, hou slim lekker aan. Anul en Marijn. Ook voor al die taxichauffeurs die je terug gaan krijgen. Lady Gaga met een classic naar deze van Haven. I run, baby. I can. I can. Roma, Roma, ma, ga, ga, oolala, what about over romantiek gesproken, dat is niet het meest frisse nieuwtje over Las Vegas... maar het schijnt dat in elke hotelkamer in Las Vegas... of een pornofilm is opgenomen, of een true crime docu. Dus er, er is sowieso iets in je bed gebeurd waarbij je denkt... nou, wel vet dat ik daar een keer in mag liggen. Jij kan er naartoe, hè? Naar de gokhoofdstad. De gok van je leven. En er is nog zoveel meer. Denk ook aan al die films die er zijn opgenomen. De videoclip van Blinding Lights van The Weekend kan je gewoon nagaan doen, is Las Vegas. 24 Carat Magic, Bruno Mars. Man, daar komt er zoveel hoop goeds vandaan. En wie er naartoe wil, is Mark. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. 31 uit kesteren. Yes. En jij bent de meubelbezorger. Ja, dat klopt. Ja, dat is het doorgaans en niet. En monteur. Oh, en monteur zelfs. Ja, voor ja, de meubels. Wel belangrijk, hè inderdaad. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ik ken helemaal geen meubelmonteur die ooit in Las Vegas is geweest. Nee, ik ook niet. Lijkt de eerste zijn. Dat zou wel vet zijn. Weet je ook al welke vrienden je mee zou nemen? Want ja drie is natuurlijk niet superveel. Ik um, denk mijn goede vriend Marijn. Uh, Anul. Nou, nou ja, we daar ja, een ja. Mark, Het balletje op groen gekomen We ja, gaan, ja, ja. jij ja. hebt het spel gewonnen ja. maar jij, gaat, ja. jij gaat Nee, nee, nee, natuurlijk niet uh, Jammer Nee, nee jammer. Nou, ja, dat uh, moeten we nog even uitvechten denk ik Ja, maar je bent wel een slimme moet ik zeggen hey, uh, Mark, je hebt erover na kunnen denken Rood of zwart, dat is de enige vraag die we jou stellen En uh, heb jij het goed Dan win jij een visje uh, voor de finale Dat visje mag je dan straks nog verdubbelen Dat is als het ware de gok van je leven Zeg het maar eh, uh, zwart. Rennen van Plu, rennen van Plu. Niet meer inzetten, Irene van Plu. Het wiel draait, het balletje wordt erin gegooid. Je kan ook meekijken op slam.nl als je het niet gelooft. We hebben echt een roulette. Gejat uit het casino, die moet nog terug. Het balletje mindert vaart, wij staan op uit onze stoel. Oeh Oeh oh. oh. Groen Het is niet groen, dat kan ik je wel zeggen Maar Marijn, het is Zwart Goed zo Lekker Je hebt de fiche te pakken, jij kan in de finale staan Op donderdag 22 januari Maar, hoe meer fiches, hoe meer kans Op de reis naar Vegas Dus de vraag is gaan verdubbelen. Speel je door? Ja, we gaan verder gokken Ja natuurlijk, want ik ben ik ben een gokker, ik ken hier het spel. Ja, ik... Ga jij maar door! Sluiker, ga jij maar lekker zo door! Ik speel bewust 18 plus. Als je mij in te vrije ben ik in nu lichaam niet voor. Ja, ik zeg het voor de zekerheid maar bij, Mark. Ik speel bewust 18 plus. We spreken ja, je straks uh, weer bij... Uh, <laughs> ja, lijkt me ook, ja. Ja, dat mag ik hopen, ja. Vraag dat ook altijd voordat je wat gaat doen, oké? Okay? Ja. Hey, um, wij spreken jou straks weer op Slam. Dan is Jarno aan de beurt. En dan uh, mag jij van 1, 2 proberen te maken. Rijdt Marijn dan weer? Nee. Of wel? Ja, ah, dat ja, zie maar. ik nog niet. Ja, misschien. misschien. misschien. Jarno is een luie DJ. Ja. Dus misschien dat Marijn dat komt doen, ja. Oké, okay, hey, goed gedaan, nou, hè. Komt goed. Yo! Yo Smaken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam app en win een trip naar Las Vegas. <laughs> What the fuck? The life of the moon With each day that passes by. I don't care about tomorrow. Cause right now it's just you and I. De show, dat was de laatste track die wij deze week draaiden. Morgen hoor je rond dit tijdstip ook gewoon de Slam Mix Marathon. En zei ik het niet, we hadden een te volle show om die line-up bekend te maken. Ja. Dus volg Slam Official op Insta. En mis niks van de onthulling van de line-up later vandaag betreft de Mix Marathon. Dan uh, zometeen weer die kans op de gok van je leven bij Jarno. Blijf appen, hè? want ook als iemand uitvalt... dan ben jij de eerstvolgende die aan de roulette tafel mag plaatsnemen. Dus Vegas plus je leeftijd. En alvast een mooi weekend. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Belastingdienst. Omdat jongeren moeite hebben met geld en belastingzaken... hebben we onze radiocommercial aangepast. is de Belastingdienst hier. We zijn geen scout, maar wees even spits. Als je doekoe pakt, moet je barkey aan ons betalen... Maar het kan ook zijn dat wij jouw Junko dokken. I-dreddy's, actiebarkies terug. Belastingdienst. Makkelijker kunnen we het niet klappen. Spang wel. 6-7, 6-7. Slam, coming up. Hier bij Plus Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doosje van 20 stuks, 1 euro. En Lasty rijst een pak van 300 tot 400 gram, ook voor maar 1 euro. We doen met je mee. Plus. Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij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 Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check SportCity. .nl.